Naar hier? In het hol van de leeuw? Naar hier. En ze weten het. Maar hij is verloren als hij hierheen komt. Maar waarom zou uw vader dat doen? Ja, dat kan ik natuurlijk alleen maar naar raden. Ik denk dat het bezorgdheid om mij is die hem hierheen drijft. Maar ze zullen hem hier naar dit huis lokken en dan loopt hij in de val. Ik moet hier weg, meneer Huik, voor het laat is. Neem me niet kwalijk dat ik het u vraag, maar hebt u zelf iets van de justitie te vrezen? zou ik met de justitie hebben uit te staan? Of strekt zich in dit land de vijandschap tegen de vader... ook al uit tegen de dochter? Dat nou direct niet. Maar men zou voorzorgsmaatregelen kunnen nemen. Ja, en wat ik u aanraad is dit. Verlaat u voorlopig deze kamer niet? Als we nog niets weten... dan zou uw plotselinge vertrek alleen maar argwaan kunnen wekken. En de reden zijn om uw gangen te volgen. Is men wel op de hoogte, dan kan vlucht u ook niet baan. Maar ik durf hier niet te blijven. Een andere vraag is... Weet u zelf waar uw vader op het ogenblik is? Nee, dat is het hem juist. Ah, u kunt hem dus ook niet waarschuwen waar u heen gaat. Ons contact was notaris bouwveld. Ja, maar die schijnt zo ziek te zijn dat hij voor niemand te spreken is. Denkt u zich eens in zin hoe uw vader zich moet voelen... als hij bij al zijn moeilijkheden ook nog zijn dochter kwijt is? Wat <clears throat> moet ik dan? Het enige wat ik u raden kan is de toekomst met gelatenheid af te wachten. Met gelatenheid... Hoe denkt u dat mij dat mogelijk is in deze situatie? Toch is dat het enige wat ik u raden kan. Ja, maar als ik nou maar wist waar ik aan toe was... die onzekerheid, dat is het ergste. En als enige troost laat u mij aan gelaten gelatenheid. Het spijt me. Wat wilt u dat ik voor u doe? En wat, wat kan ik doen? Ik ben de zoon van de hoofdschout van Amsterdam. U begrijpt toch wel dat alleen al deze relatie... mij belet voor u in de brest te springen? Waarom was ik dat niet? De zorg om uw goede naam en om de mijne zou me het al beletten. De laster zou onmiddellijk iets schuldigs in mijn bemoeienis dus te zien. Ze hebben het mij voorspeld. Dat ik in dit land alleen maar koele harten zou vinden. De laster, jawel. Men heeft hier gemakkelijk een voorwensel bij de hand. Als het erop aankomt, een naaste een dienst te bewijzen. Ze zien hier liever iemand verdrinken dan een vooroordeel opofferen. Is het niet omdat de godsdiensten verschillen... dan, dan is het omdat men voor zijn reputatie vreest. <tus> maar ik zal u niet langer lastig vallen meneer Huik spijt me dat ik u moeite veroorzaakt heb. Juffrouw, als ik u beledigd heb, moet ik u zeggen dat het niet mijn bedoeling was. Maar u zult toch moeten toegeven dat ik geprobeerd heb u van dienst te zijn waar ik dat maar kon. Hier in dit huis en bij mijn tante. Maar u moet begrijpen dat ik in een moeilijke positie verkeer. En ik weet bovendien niet eens de ware oorzaak van uw moeilijkheden. Ik heb werkelijk met u te doen en ik wil u graag helpen. Maar als iemand mij kan zeggen waar hier mijn plicht ligt, dan hou ik me aanbevolen. U hebt gelijk, meneer Huik. Ik ben onbillijk. En u had na alles wat u voor mij gedaan hebt, meer verdiend dan verwijt. Uw tante ook, die me zonder me te kennen toch maar gastvrij naar huis heeft opgenomen. Ik wilde dat ik u beiden alles kon vertellen. Geloof me, meneer Huik. Ik zou niets liever dan een vertrouwde willen hebben, maar... Oh, ik, ik weet het zeker dat als uw tante alles wist... ze me uit dit, dit vreselijke huis zou verlossen. Maar u spreekt... Ik, ik begrijp heel goed uw positie. Een heel vervelende positie. Maar ik krijg de indruk dat er nog meer is. U zegt dit vreselijke huis. Maar het zijn toch respectabele mensen. Helding bijvoorbeeld. Er is ook meer. Ik heb u niet alles verteld. Meneer Huck, daar komen ze. Mevrouw van Beveren, kalm toch? Wat is er? Ze komen naar boven. Wacht u. Ah, het, het is niets, juffrouw. Het is niets. Het zijn de gasten van Helding. Ze hebben wat gedronken en zijn een beetje laatruchtig geworden. Maar voor het overige zijn het onschuldige mensen. Meneer, neemt u me niet kwalijk, meneer Huck. Ik ben vreselijk zenuwachtig. Ja, daar ja. komt u tot uzelf, juffrouw. Er zal u niets overkomen. Dit is een respectabel huis. Het huis is respectabel genoeg. Maar u was mij iets aan het vertellen. U zei, er is ook meer. Wat bedoelt u daarmee? Het is die verschrikkelijke man. Die Lodewijk Blaak, die mij maar niet met rust laat. Wat zegt u? Heeft hij nu weer geprobeerd u te spreken? En het heeft geen zin of ik hem zijn brief en zijn cadeaus terugstuur. De volgende dag vind ik ze weer op mijn kamer. Hij moet hier in huis de hebben. Oh. Alsjeblieft. Kijkt u eens wat hij me durft te schrijven. voorstellen hij me doet. Oh. Ik, ik zou het nog niet eens hardop durven zeggen. Schandelijk, schandelijk. En wat hij me gisteren weer heeft gestuurd. Een juwelengarnituur, Kijkt u maar. Wat? Dat zijn toch geen cadeaus die je aan een jong meisje geeft, of het moest. O, meneer Hagen, helpt u Helft me toch? Ik... Ja. Ik ben zo gelukkig. Ja, natuurlijk, natuurlijk. Hier, hier moet nee. een eind aan komen. Hier is het meneer van Beverend. Gaat u binnen. Oh, Amelia, ik ben het. Vader. Ik wist niet dat je gezelschap had, kind. Dit is de heer van Beverend, meneer Heuk. Ja, kind. Je had mij misschien niet zo gauw terugverwacht... maar ik heb mijn zaken vlugger afgehandeld dan ik voorzien had. Vandaar dat je me nu hier ziet. Bovendien is mij een onaangenaam avontuur overkomen. Dat heb ik al aan meneer Heinz verteld. Inderdaad. En ook daardoor was ik gedwongen mijn komst niet langer uit te stellen. En ik merk ook dat het tijd werd dat ik kwam... Uh, uh -uh. Met uw verlof? Dit is meneer Uik. Zoon van onze hoofdschout en een cavalier waarvoor mevrouw Zerrit hoeft te schaam. Met, met uw verlof? Ik denk dat ik zelf het beste kan beoordelen... welke kennissen mijn dochter erop na kan houden en welke niet. Oh, zeker. Ik trek niet in twijfel uw oordeel. Ik meen de goede doen u te wijzen op de onkreukbaarheid van meneer Uik. Ik dank u voor uw bemiddeling, meneer Heinz. Ik zal deze zaak met mijn dochter bespreken. En u zult het met mij eens zijn... dat wij dat het beste kunnen doen zonder getuigen. Mag ik u daarom verzoeken? Oh, zeker. Natuurlijk, uh, niets is willekeurig. Maar ik zal u niet verder sturen. Dan zal ik u ook niet verder ophouden. Nee, meneer. Blijf. Ik heb nog een paar woorden met u te spreken. Zoals u wenst. En wees zo goed de deur te sluiten. Oh. Vader, wat hebt u gedaan? Hoe hebt u het gewaagd hier te komen? Hoe hebt u zo onvoorzichtig kunnen zijn? Weet u wie die man is die daarnet is weggegaan? Ik weet alles. En het is nog de vraag wie van ons drieën de onvoorzichtigste is. De enige maal dat ik werkelijk onvoorzichtig geweest ben, was... toen ik op de eerlijkheid van meneer hier vertrouwde. Meneer, u hebt mij uw geheimen toevertrouwd... zonder dat ik erom gevraagd heb. Ik heb die geheimen bewaard... omdat ik u als man van eer mijn woord had gegeven. Hoewel me dat veel moeite en onrust bezorgd heeft. U geeft er zich vermoedelijk geen rekenschap van... in wat voor dubbelzinnige positie ik mij bevind... ten opzichte van mijn vader. U uw in vredesnaam zachter... Als ze horen... Ze zullen ons niet verstaan. De heren beneden maken zoveel waar dat we rustig kunnen spreken. Maar ik had het niet over het bewaren van mijn geheimen, meneer. Maar over uw aanwezigheid hier, op dit uur. Hier in de kamer van mijn dochter. En wat die juwelen te betekenen hebben die hier op tafel liggen. Meneer Haak is onschuldig. Hij is op mijn verzoek hier gekomen. Op jouw verzoek? En met die juwelen heeft hij niets te maken. Maar je hebt hem zelf uitgenodigd. De opdracht van de zaak is zeer eenvoudig te verklaren... als u mij of uw dochter wilt toestaan... te vertellen wat er zeer haar komst in Amsterdam is voorgevallen, meneer. Goed, ik luister. Wat de juwelen betreft zit de zaak zo. Op weg hierheen, toen wij samen naar de schuit voor Amsterdam liepen... werden wij opgemerkt door een jonge man, een zekere Lodewijk Blaak... die naar het bleek liefde voor uw dochter heeft opgevat. Op de een of andere manier, ik weet echt niet hoe... is hij haar adres hier te weten gekomen... En nu achtervolgt hij haar met zijn brieven en geschenken. Hele kostbare geschenken, zoals u ziet. Nou, oh, en die brieven. Hij doet mij de schandelijkste voorstellen, vader. Ja. Eenmaal is hij zelfs mijn kamer binnengedrongen. En als meneer Huiker niet geweest was, dan had ik niet geweten hoe hem kwijt te raken. Waarom was u dan hier? In de kamer van mijn dochter. Ik was niet in de kamer van uw dochter, meneer. Ik kwam terug van een bezoek aan Heldingboven toen ik door de open deur een twistgesprek hoorde. Tussen uw dochter en, en die blaak. Ik heb mij er toen mee bemoeid... omdat ik begreep dat uw dochter van zijn aanwezigheid niet gediend was. Meneer Haak heeft hem de deur uitgekregen. En daar ben ik hem nog altijd dankbaar voor. Maar dat heeft die meneer Blaak blijkbaar niet geïntimideerd... want hij blijft doorgaan met zijn attenties. Goed, goed. Voor die meneer zal ik nu wel zorgen. En wat nu verder mijn aanwezigheid hier betreft... door een toeval heeft uw dochter vanavond een gesprek afgeluisterd... tussen Simon de Maskramer en Heinz. Daar bleek dat u een valstrik gespannen werd... U begrijpt hoe ongerust zij zich maakte. Daar zij wist dat ik beneden op het dichtersfeestje aanwezig was... heeft ze mij opgewacht en mij gevraagd wat ze doen moest. Ik kan me dat wel voorstellen... want ik ben de enige hier in Amsterdam... aan wie ze haar ongerustheid kan toevertrouwen. En om u de waarheid te zeggen... Ik kan ik niet ontkennen dat zij reden tot ongerustheid had. Ik dank u, meneer Huik, voor uw uiteenzetting. Als ik misschien onbillijk geweest ben... wat u betreft dan moet u mij dat maar vergeven. Er is niet veel op de wereld waar ik nog waarde aan hecht. Alleen mijn dochter. Ik uh, mag er misschien aan toevoegen... dat uw komst hier die ongerustheid niet minder heeft gemaakt, meneer. Om u de waarheid te zeggen... ben ik zelf in zekere zin even verwonderd als u beiden. Maar de ervaring heeft mij geleerd... dat men met brutaliteit soms meer bereikt dan met ingewikkelde listen. Ik was bijzonder ongerust, Amelia dat ik toch steeds niet van je gehoord had. Maar hoe zou ik u hebben kunnen schrijven, vader? Ik wist geen enkel adres. Ik had al een paar maal onder couvert... aan de notaris Bouwveld geschreven... dat ik mij bij de Russische gezant in Den Haag ophield. Ja, die brieven zijn natuurlijk ongeopend bij de notaris blijven liggen... want de man is ernstig ziek. Dat blijkt, maar dat wist ik toen nog niet. Ik kon het verlangen iets van je te vernemen niet langer weerstaan. En u dorst ik niet te schrijven... want u had al last genoeg van ons gehad... En ik wilde u verder onaangenaamheden besparen. Ja. Ik besloot dus naar u toe te gaan. Maar ik wist dat mijn gangen werden nagegaan... door diezelfde Marskramer, die Simon... ...die wij ook al in Soest hadden ontmoet. Daar moest ik mij dus eerst van ontdoen. Hoe hebt u dat klaargespeeld, vader? Luister, dan zal ik het je vertellen. Gisteren was ik in Utrecht en daar zat hij mij weer op de hielen. Ik bleef een ogenblik pijnzend staan op straat en ging toen naar hem toe. Ik zei hem dat mijn tijd beperkt was en of hij een boodschap voor mij wilde doen. Maar al te graag, dat merkte ik aan zijn verheurde blik. Ik gaf hem geld en vroeg hem of hij een roef voor mij wilde huren voor de schuit... die morgenmiddag naar Amsterdam vertrok. Oh. Ik twijfelde er niet aan of hij zou de boodschap onmiddellijk doorgeven aan zijn superieuren. Dat is het gesprek dat ik heb afgeluisterd. Ze zouden u opwachten als de schuit uit Utrecht aankwam. Daar reken ik op. Ik zelf heb een rijtuig gehuurd en kwam hier in de avond aan. Onderweg heb ik mijn kleding veranderd... mijn haar gepoederd en door het opzetten van een bril... mijn uiterlijk nog verder onherkenbaar gemaakt. Dat ik daarin geslaagd ben, blijkt wel uit het feit... dat meneer Huik mij niet beneden herkent. Uh, nee. nee, maar ik moet wel zeggen dat het erg donker en rokerig in de kamer was. En dat ik ook niet de minste gedachte had u daar te ontmoeten. Hoe dan ook... Zodra ik in Amsterdam aankwam, nam ik mijn intrek in een goed logement waar ik mij liet inschrijven onder de naam van Beveren. Ik ging direct naar Notaris Bouwveld, waar ik je adres hier ontving. Dat is het hele verhaal. Ja. Ja, maar nu begrijp ik nog steeds niet hoe u Heinz om de tuin hebt geleid. Het is toch geen domme man? En bovendien zoekt hij u. Maar hij verwachtte mij pas morgenmiddag met de schuit uit Utrecht. Ja. En ik kent mij niet aan uit beschrijvingen. En ik weet dat men de schranderste mensen om de tuin kan leiden... door het strelen van hun ijdelheid. Kort na uw vertrek, meneer Huik, kwam Heinz binnen. Ik verzocht hem alleen te spreken en zei hem dat ik de vader van Amelia was. Verder vertelde ik hem dat ik was opgelicht door een schelm... en dat men hem had aanbevolen als de bekwaamste man... om dergelijke schurken op te sporen. Ik oh. gaf een flink bedrag aan geld... En ik ben dus nu zijn opdrachtgever. Ach, vandaar dat hij zo het veld ruimde toen u hem dat zei. En voor mij een bewijs dat hij niets vermoedt. Ik hoop het voor u. Maar nou, vader, al hebt u Heinz nou misleid... bent u dan niet bang dat er hier in Amsterdam nog een heleboel mensen zijn die u zullen herkennen? Mijn kind, het is 25 jaar geleden dat ik hier als jong kadet van de marine rondslenterde... en de galante ridder speelde met de jonge meisjes. Wie zal mij nog herkennen?